Goedenavond, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De IVD maakt zich zorgen over de coronademonstraties. Volgens de baas van de inlichtingendienst lopen er bij die demonstraties mensen rond... die niet vies zijn van geweld en intimidatie. Onder die groep die, zich, die demonstreert en actie voert, wat natuurlijk prima is... daar zit uh, dat is een hele curieuze samenstelling van allerlei deelgroeperingen. En wij zijn vooral alert op die groep die geweld... En bedreiging met geweld en intimidatie goedkeurt. En het blijft niet bij goedkeuren. Sommige van die demonstranten gaan ook tot actie over, zegt de AVD. Onder andere bij het bedreigen van journalisten of bij het intimideren van politici of thuisbezoeken van, van mensen. En waar kan dat toe leiden? Nou, dat kan leiden tot uh, extremistisch geweld, maar soms ook tot daadwerkelijke aanslagen. En daar zijn wij zeer voor beducht. Door de coronacrisis zijn er meer mensen die niet blij zijn met de overheid. Mensen die lager opgeleid zijn gebruiken vaker geweld. Hoger opgeleiden voeren hun strijd vaker via Twitter of Facebook, valt de AIVD op. De klimaatwet van Duitsland is niet duidelijk genoeg. De hoogste rechters van het land zeggen dat de regering preciezer moet omschrijven hoe ze de klimaatdoelen denken te halen. Die uitspraak is goed nieuws voor honderdduizenden Duitse jongeren die zich zorgen maken over hun toekomst. Negen jonge klimaatactivisten hebben de zaak aangespannen. Echt lekker weer is het vandaag niet, maar de terrassen zijn natuurlijk sinds gisteren gewoon open. Dikke jas aan en gaan, dachten deze mensen in het Brabantse Oosterwijk. Ja, wij dachten, de regen gaat ons niet weerhouden. Wij, uh, wij gaan lekker naar het terras, ja. Koude voeten. Koud. <laughs> Vertel. Ik heb echt koude voeten, maar daar ligt een dekentje over en uh, thee. Het is toch genieten. Nou, druk is het niet. Dat is wel balen voor deze eigenaressen. En nou hebben wij al een redelijk terras, maar voor de mensen die dus geen terras hebben, dan is dit heel zuur. Ja, is het nog rendabel om open te zijn met dit film? Nee. Eigenlijk niet. Nee. Maar toch gedaan. Maar toch doen, ja tuurlijk. De horeca-ondernemers kijken nu vooruit naar het weekend. Dan wordt er weer wat beter weer voorspeld. Dat is nu nog niet zo. Trekken paar stevige buien over het land. In Flevoland en Noord-Holland is lokaal kans op water overlast. Ook morgen valt er soms regen, maar het is wel iets beter dan vandaag. Het wordt er gaat over twaalf. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Deze zandvoort draait door. Lime is de kop ook alweer af. Uit het uh, mooie jaar 1985, het laatste jaar dat wij hier een uh, Dutch Grand Prix hebben gehad. Was dit Fear God Sharky met uh, You Little Thief. Een hele andere grote hit zat daarvoor. <laughs> even kwijt welke dat is, maar uh, moet je maar even met een korrel zout nemen. Goed, welkom. Uh, deze koper gaat tot uh, tien uur door, maar vanaf zeven uur heet het toch echt gewoon Autorendive Femme. Nu gewoon even gewoon eh, wat nummertjes eh, wegdraaien. Eh, Dat is altijd wel leuk, want ik ben er toch. Madonna met The Look of Love. Ja yeah. This morning I was feeling fine, but this cat's house banging, man, what a swine. So I called reception, but to no avail, that's why I'm telling you this sorry tale. It went bang, I said shut up. It went bang, I said wrap up. Well, I'm aware that the guy must do his work, but the pawn driver man drove me berserk. He said, Captain, I said what? He said, Captain, I said what?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 Achter deze man schaalt Raymond Burns. Die man heeft ook nog uh, een, ja, een carrière gehad bij The Dance. Dat was een uh, punkroonk uit Engeland. En uh, waarom kom ik op Camped Sensible? Uh, dat uh, heeft allemaal weer te maken met het woord sensibiliseerden. Oftewel tot reden vatbaar brengen. En dat was uh, de link vandaag uh, in het uh, debat... Uh, wat uh, gevoerd wordt in de Tweede Kamer... over de notulen die uh, eerder deze week zijn vrijgegeven. Ja, dan krijg je dat. Hè? Dan komt mijn muzikale brein op een gegeven moment een beetje op toeren. Ik denk, ja, dan moet ik toch even wat mee. En verdomd, ik kwam Captain Sensible uit. Met wat uh, daarvoor hoorde je Madonna met... Uh, the Look of Love. Dit heeft een, een Nederlands randje, want... daar heeft ook nog en Camille Oostwegel nog wat mee te maken had. Hij is namelijk degene geweest die uh, iets deed met een kasteel. En daar is deze clip ook op genomen in het zuiden des lands. Stevie Nicks en Rooms on Fire. Just 6.9 Zie Niet hoor, he, dit. Uh, dit ging nog een uh, verkeerde schuifje. Heb je dan wat eens? <tie> er zijn soms wel eens van die dingen die niet helemaal uh, goed gaan. Uh, Lemming was dit met uh, vader John uit 1974. Een uh, band waarbij nou toch de dominees en de pastoren... toch nog wel de nodige vraagtekens uh, bij hadden gezet hoor in die periode. Want ze deden wat optredens... wat God een beetje min of meer verboden had wat, uh, wat dat er gaat. Maar goed, uh, ze hebben er toch uh, nog wel wat... Uh, succes mee gehad. Lucy Verna was de andere. Stevie Nicks met Rooms on Fire, hoorde je net. Uh, de bedoeling is natuurlijk dat ik even aansluitend op het uh, op de nieuwsbreak van half zeven uh, aansluit op wat er in het non-stop systeem zat. Dus dat was het schuiftje wat je net hoorde. Maar goed, ik heb nog wel even om het uh, aardig vol te kletsen. Want dit is een kraker een floorfiller uit de jaren tachtig. En de band of eigenlijk waren dat Twee mensen, een dame in de heren, ze noemden zich Yarbrow and People. En ze nummer dat deed Heartbeat. Tot aan dat nieuwsoverzicht van half acht. Every time seven. I, face, I get heartbeats, baby. And every time I hear your name, I get real, real hard earthquakes. We'll oh, Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NMH De druk van corona op de zorg loopt steeds verder op. Minder dan de helft van de ziekenhuizen is inmiddels nog in staat... om chemokuren, transplantaties en andere kritisch plenbare zorg op tijd te leveren. Vorige week was dat nog bijna twee derde van de ziekenhuizen premier Rutte zegt dat het kabinet geschrokken is van wat de affaire over de kinderopvangtoeslag heeft gedaan met gezinnen, huwelijken en kinderen. En ook was het schrikken dat het om tienduizenden getroffen, men getroffen mensen bleek te gaan, zei hij in een debat met de Kamer. En de KNVB is teleurgesteld in het kabinetsbesluit dat er niet meer testen komen met publiek in de Eredivisie. De KNVB noemt de beslissing zeer teleurstellend, onafvolgbaar en niet uitlegbaar. Het weer, vooral in het midden en noorden van het land stevige buien, daar kan onweer bij zitten. Vanaf de vannacht neemt de wind. Iets af en wordt het een graad of zes. uitvoering van de Belgische band, uh, die ook nog eens een keer bij Bevrijdingspop heeft uh, gestaan. Maar ja, dat uh, moeten we weer online gaan beleven. Over welke band hebben we het dan? Dat is één van uh, de favorieten van onze muzikale burgemeester. Dat kan ik je wel. Baltasar met losers. en uh, Voor het fenomeen nieuws hadden we natuurlijk Jabron People met daarvoor Lemming Terwijl uh, de twee techneuten van dienst binnenkomen. Ah, het wordt heel leuk. We hebben vanavond uh, tussen 8 en 10 Lannik bij Alternative FM. Dus dat uh, straks tussen 8 en 10. Staat op het lijstje. Kijk, dat vind ik wel heel erg leuk. En dat moet dan uh, eigenlijk over een uh, seconde of 50 ingestart worden. Maar ik ben veel eerder, want uh, dit is uh, Diamonds. Van Herb Elbert en samen met Janet Dirkus. daar staat ook de lijst hoor, dus kijk maar. Dat staat gewoon in de non-stoplijst. Uh, ik uh, kan zo een fotootje maken. Maar ik denk ik heb zelf ook bij me, dus dan kan ik hem net zo goed draaien natuurlijk, toch? Uit uh, lang vervlogen tijden, met een uh, fenomenaal producers-duo. Jimmy en Ter Lewis. Mannen die ooit nog deel uit hebben gemaakt uh, van The Time. Als je dat nog wat zegt, maar dat was een satellietbeentje van Prince. En dat hoor je ook misschien nog wel een beetje terug in deze single. En om je het uh, bewijs te leveren... zal ik je toch even nog de laatste seconde horen... van de, hoe het systeem klinkt, hè? Het was alleen iets eerder. <laughs> dat, dat, dat, was, dat was even een... Uh, verhaalbart. Ja, kijk, ik moet uh, toch een beetje ook het lijstje zelf in de gaten houden. Voor wat uh, betreft... Uh, wat, uh, wat eruit uh, komt. Ja, goed. Dat was uh, eventjes... Uh, uh, Herb Albert en... Janet Jackson... Terwijl ik van pure enthousiasme wel weer het een en ander kwijt ben aan het raken. Maar goed, um, we kunnen er nog wel een paar uh, doen hoor, eerlijk gezegd. Deze die hoorde ik uh, net uh, bij, uh, bij Zapsport. Uh, hoorde ik uh, even ergens brand uh, verloren voorbij komen. Het komt zelfs uit de film. En de man uh, zelf in kwestie heeft ook nog wel wat. Uh, behoorlijk wat hip-hop-songs op zijn naam staan. Waarvan dit er één is: uh, Kim Bessinger speelde in die film namelijk een rol en dat was zijn moeder in die film. En Eminem zelf, want daar heb ik het over, die kwam er dus uiteraard ook in voor, want het handelde namelijk over uh, de persoon die hij speelde in die film. Lose Yourself van, het, uh, van die film 8 Mile. Shot, of one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, but you captured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 We move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to post. like two dogs cage i was playing in the beginning the mood all changed i've been chewed up and spit out and moved off stage but i kept rhyming and stepped right in the next cipher. best believe somebody's paying the pod piper all the pain inside amplified by the fact that i can't get by with my nine to five and i can't provide the right type of life for my family 'Cause man these goddamn food stamps don't buy diapers and there's no movie there's no makai pfeiffer this is my life and these times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 Z In de jaren 80 eindigde de carrière van ABBA, overigens over ABBA gesproken. Er was ooit nog eens een keer een een of andere gelegenheidsdrummer die ooit nog eens een keer de autosport in wandelde. Die schotten het tot de Formule 1. Slim Borgut heette de man, dacht ik. En die verdrong ooit Jan Lammers bij de ATS. Jazeker, want hij had de miljoenen van ABBA op zak. En toen was het uh, zitje gauw gekocht, natuurlijk. Uh, zo uh, schijnt het gegaan te zijn. Ik weet het niet helemaal zeker hoor, dus hou het de goede. Uh, bovendien uh, ging uh, Anna Frida, of Frida Linkstedt, zoals zij in Techie heet, op een gegeven moment uh, solo. En het eerste wat ze deed was een goede producer aanstellen: uh, dat was Phil Collins. En die hoorde je dus duidelijk op deze single. En uh, het werd ook een hele grote hit, want uh, ze kwamen ermee uh, tot, uh, tot uh, ver in Amerika mee op uh, de hitlijsten. Uh, I know there's something going on. Uh, en zo was dat een beetje het uh, verhaal van Frida in de Notendop. Uh, trouwens, uh, Abba was ook onlangs in het nieuws. Uh, in dit geval Björn Ulfars. en die, uh, die zei op een gegeven moment dat, dat uh, er toch echt geen reunie of wat dan ook uh, in de maak is met uh, de bandleden. Zoals het uh, uh, in het verleden is uh, geweest. Uh, ze komen denk ik nog wel... Uh, nog eens een keer uh, wel... Uh, zijn ze nog wel eens in het openbaar uh, verschenen... maar niet dat ze in een muzikale samenstelling... en dat ze dan ook ABBA uh, vormen. Dat is uh, vanaf het moment dat ze uit elkaar zijn gegaan... eigenlijk ook nooit echt meer gebeurd. Uh, we hebben er nog één tot aan het nieuws uh, van 7 uur... en dan uh, gaan we op naar Alternative FM. Drie uurtjes, want zo is het eigenlijk ook... Uh, sinds de afgelopen maand, ja, begin van deze maand... Hebben er een uurtje bij gekregen. En dat uh, gaan we dan ook uh, prima benutten straks uh, tussen 8 en 10? Komt Lanique live uh, spelen? Dit is ook een hele illustre band. En ze lieten uh, dan op een gegeven moment uh, Oosterse invloeden overlopen in de Westerse invloeden. En David Sylvian was uh, degene die dat een beetje zo bedacht had. Japan heet de band. En Quiet Life, tot aan de andere kant van 7 uur. Boys, I'm so...